Tien uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De kleine golfstaten willen dat boven Libië een no-fly-zone wordt ingesteld. De kleine Arabische landen roepen de VN-veiligheidsraad op om de burgers in Libië te beschermen. Daarbij hoort volgens de landen ook een no-fly-zone. De ministers van Buitenlandse Zaken van de Golfstaten hebben verder gevraagd om een spoedzitting van de Arabische Liga om de toestand in Libië te bespreken. Minister van Defensie Hillen is onaangenaam verrast... door berichten over misstanden bij een onderdeel van de marine in Den Helder. De Volkskrant berichtte zaterdag dat bij een softwarebedrijf... van de marine sprake is van zelfverrijking, diefstal... en intimidatie door leidinggevenden. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Hillen... dat er inderdaad sprake is geweest van laakbare handelingen... en dat hij daarom aangifte doet. Uit de brief blijkt dat de kwestie begin vorig jaar al is onderzocht... en dat de twee leidinggevenden disciplinair zijn gestraft. Hillen vindt dat niet voldoende en laat daarom uitzoeken of er sprake is van strafbare feiten. De SP noemt het in een reactie buitengewoon ernstig dat minister Hillen kennelijk niet op de hoogte was. Hij weet niet wat er speelt binnen zijn eigen ministerie en dat is onacceptabel, al dus de SP. De PVV spreekt van een doofpotaffaire en noemt de gang van zaken onbestaanbaar. Korpschef Sitalsing van de politie Twente wil dat de partydruk GHB op de lijst van harddrugs wordt gezet. GHB valt nu onder de softdrugs, maar volgens de korpschef is het middel wel degelijk verslavend. In het tv-programma 1 Vandaag zei Zitalsing dat in Twente jaarlijks honderden gevaarlijke situaties ontstaan door GHB-gebruik. Het middel zou leiden tot onaangepast verkeersgedrag, agressiviteit en huiselijk geweld. De partydruk is goedkoop en makkelijk thuis te maken, maar voor de politie slecht te herkennen. Als GHB onder de harddrugs valt, komt er een hogere straf op het gebruiken van. Zitalsing hoopt dat het gebruik daardoor zal afnemen.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 Koop nu een iPad 16 Gig WiFi en 3G voor maar 369 euro. Bestel nu op telzoon.nl. Telzone.nl. Tel -e op is op. Geld stinkt. Geld helpt. Geld verwoest. Geld beschermt. Geld. Ook uw geld kan verwoesten of beschermen. Ga er goed mee om en spaar bij de ASN-bank. ASN, ASN Ideaal Sparen geeft u 2,3% rente zonder beperkingen.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 Goedenavond, dit is aflevering 9531 van Langs de Lijn. Een uur sport op de dag dat het grootste sportnieuws uit München kwam. Daar was Louis van Gaal nog geen jaar geleden de populairste man. FC Bayern. Die zijn Bayern! We zit de beste van Duitsland! Kon allemaal niet op voor Louis van Gaal, maar aan dat succes komt nu een einde. Zat het wochenende wordt over de toekomst van Bayern-trainer van Gaal speculeerd... Heute gaat de Verein bekend. Van Gaal blijft. Allerdings nu nog bis het seizoenende. Komende zomer vertrekt Louis van Gaal uit München. Zometeen hoort hij er alles over. En ook FC Groningen heeft de laatste drie wedstrijden verloren. Dus drie keer raden wat daar het grootste nieuws is. Vanmorgen bij het openslaan van de krant hier in de regio. Op de voorpagina: Crisis FC Groningen. Op de volpagina. We horen in het komend uur ook wie er eerder dan Dirk Kuit drie keer scoorde tegen Edwin van der Sar. En er is aandacht voor wielrennen en roeien. Dat alles. En nog veel meer tot 11 uur in Langs de Lijn. We beginnen natuurlijk met Louis van Gaal. Hij wist dat het crisis kon worden in München nadat hij eerst twee wedstrijden op een rij had verloren met Bayern. En al voor de wedstrijd tegen Hannover van afgelopen weekend was Van Gaal realistisch. Maar ik verstehe al dat wanneer we weer een einde in de drie e ander, dan weer is natuurlijk schwierig. Dan, uh, moet moest de voorstand uh, ein ein en uh, nemen, of niet. Spreken sie dat vertrouwen uit. Maar dat is niet uh, aan mij denk ik. Louis van Gaal, de voorzitter van Bayern, die moest maar eens een besluit nemen. En na twee dagen vergaderen maakte Karl-Heinz Rummenigge zijn beslissing bekend. Die Entscheidung ist: Erstens, Louis van Gaal bleibt Cheftrainer bis zum 30.06.2011. Der ursprünglich bis zum 30.06.2012 laufende Vertrag zwischen Bayern München en Louis van Gaal wird im beiderseitigen Einvernehmen zum Ende dieser Saison aufgelöst. Romanieke, die zegt dus dat het contract tussen Bayern en Van Gaal na dit seizoen ontbonden wordt. Ik praat erover verder met Margriet Bransma. Margriet, goedenavond. Goedenavond. Nou, waar is het misgegaan tussen Bayern en Van Gaal? Ja, misschien wel eind vorig seizoen. Dat klinkt misschien een beetje gek. Uh, Bayern haalde de finale van de Champions League. Won de Beker, werd landskampioen, Beter kon haast niet. Nou, dan dit seizoen vanaf... Ja, begin af aan vielen de resultaten tegen. Uh, Robbe, Ribéry, belangrijke spelers, lang geblesseerd. Er werden geen nieuwe aankopen gedaan. Ook op aanraden van Van Gaal. Dat brak Bayern vooral defensief heel erg op. Van Bommel weg in de winterstop, euh, door Van Gaal zeker niet tegengehouden. Van Bommel is populair, was aanvoerder. Van Gaal besloot vervolgens ook nog eens euh, zijn doelman, Boet... die de eerste helft van de competitie echt de beste speler was bij Bayern... te vervangen door een jong talent, Thomas Kraft. Dat was ook om de Bayern-bazen een lesje te leren. Want Heunens, Roemenike, die wilden eigenlijk voor heel veel geld... Manuel Neuer kopen van Schalke, ook de doelman van het nationale elftal... Van Gaal vindt dat allemaal onzin om veel geld voor een doelman uit te geven. Nou, het was gewoon heel erg duidelijk de laatste maanden. Het klimaat tussen Van Gaal en de top van de club was verziekt. En dan drie keer verliezen. Dortmund, Hannover voor de competitie, Schalke voor de Beker. Ja, dan is het wel gedaan met je als trainer van Bayern. Dan is het dus crisis in München. Hij moet aan het eind van het seizoen weg. Uh, met zo'n crisis zou je zeggen, waarom moet hij niet meteen weg? Ik denk dat dat heel veel te maken heeft met het feit dat Bayern niet uh, onmiddellijk ook een opvolger heeft... van, van wie ze verwachten dat, dat hij het ook beter zal doen dan van Gaal. Daarover werd de top van de club het niet eens. Dat zeggen ook de Duitse media. Die clubleiding is verdeeld. Uli Heunis, hij is voorzitter van de Raad van Commissarissen... die zegt van Gaal liever vandaag dan morgen weg. De voorzitter van de club, dat is Roemenieke, die steunt van Gaal. Sportief directeur Nerlinger, die deed dat ook heel lang. Intussen niet meer. Ze zijn uitgekomen op het compromis... Van Gaal moet de Champions League voor volgend seizoen veiligstellen. Daar heeft hij nog negen competitiewedstrijden voor. En ja, laten we dat ook niet vergeten... Bayern München doet in het lopende seizoen natuurlijk ook nog steeds mee in die Champions League. Ja, nu is dat een mooi streven he, om het seizoen af te maken. Uh, maar hoe zeker is dat? Hoe definitief? Ik denk dat de komende wedstrijden in de competitie met name heel erg bepalend zijn. Bayern speelt komend weekend tegen uh, HSV, daarna nog tegen Freiburg... Wint Bayern dan blijft het wel even rustig. Tussendoor ook nog de Champions League tegen Milan. Wint Bayern, blijft het zeker rustig. Ik denk dat als Bayern van Milan zou verliezen... dat, dat Van Gaal dat ook nog wel kan hebben... Heel erg belangrijk wordt het resultaat in de, in de competitie de, de, de komende weken. Van Gaal is weg, denk ik, als, als de, de eerste twee, drie wedstrijden in die competitie verloren worden. Want één ding is voor Bayern heilig. En dat is de kwalificatie voor de Champions League voor volgend seizoen. Hoe waren trouwens de reacties op het aangekondigde einde? Heel weinig reacties eigenlijk tot nu toe. Uh, Roemenike uh, hield het eigenlijk bij een uh, verklaring. Die zei: het vroegtijdig opzeggen van het contract is het gevolg van verschillende opvattingen over de uh, strategie van de club. Het is natuurlijk ook wel heel raar, hè? het vroegtijdig opzeggen van het contract. Terwijl nog niet heel erg lang geleden het contract van Vergaal vroegtijdig verlengd werd. Maar goed, zo gaat dat. Ja, Beckenbauer, uh, die is nooit te beroerd om commentaar te leveren. Die liet via beeld weten dat hij het een zinvol besluit vindt. Het is beter. Als een, als een kortstondige noodoplossing, zei hij. En maar voor de rest ja, houdt iedereen de, de kaken stijf op elkaar. Ja, is het al duidelijk wie vergaan moet gaan opvolgen? Zijn er al geruchten in die omgeving? Er zijn heel veel geruchten. De meest genoemde naam is die van Joep Heinkes. Hij is nu de trainer van Leverkusen. Hij heeft tot uh, vele verbazing dat contract bij Leverkusen nog niet verlengd. En waarom wekt dat, dat verbazing? Omdat uh, Heinkes en Leverkusen het heel erg goed doen. Dat zou er dus op kunnen wijzen dat er contact is tussen Bayern en, en Heinkes. Hij was ook eerder overigens al trainer bij Bayern. Ja. En verder wordt bijvoorbeeld ook de naam genoemd van Matthias Sammer. Hij heeft nu een functie bij de DFB, bij de Duitse Voetbalbond. Hij was eerder in gesprek bij HSV. Hij deed dat niet, uh, ook omdat er al contact geweest zou zijn met Bayern. Dat, dat, dat Bayern hem niet onmiddellijk verplicht... dat heeft ook waarschijnlijk wel te maken met het hoge afbrandrisico. Hè? Nu, een, een Samos verplichte, dat houdt ook in dat hij met resultaten moet komen. Ja, de namen van Hiddink, Rijkaard, Jol, ze circuleren allemaal. Ik denk dat Bayern... Niet zo snel weer voorlopig met de Nederlander in zee gaat. Nou, dat was het verhaal vanuit Duitsland. Maar Giet Bransma, bedankt. Uh, Dan Louis Vergaal zelf, die heeft nog niet gereageerd. Dat zal trouwens zeker nog gebeuren, want Vergaal is nooit door de achterdeur vertrokken. Een paar voorbeelden uit het verleden. Ja, wat, me, uh, wat moet je zeggen als uh, trainer-coach uh, die uh, de club AZ uh, verlaat? Uh, het is natuurlijk uh, ongelooflijk geweldig dat. Uh, AZ eh, na vier jaar eh, nog eh, alles wil doen om je eh, te behouden voor de club. En het is ook geweldig eh, dat clubs als Bayern München... eigenlijk ook alles doen om eh, jou te willen hebben. Amigas y amigos de la prensa. jonge me voy. Felicidades. Ik heb een oranje stropdas om... Dat betekent dat ik nog steeds trots ben om hier bondscoach geweest te zijn. Het zegt ook iets over het feit dat ik vind dat de KNVB alles in het werk gesteld heeft om mij goed te laten functioneren. En het zegt ook iets dat ik voor de toekomst, het Nederlands voetbal en met name het Nederlands elftal... omdat dat in het brandpunt van de belangstelling staat en al die spelers een goed hart toedraag... En veel succes toewens. Dank u wel. Dat was Louis van Gaal, zo te horen, lang geleden. Dat was uh, na zijn vertrek als bondscoach. Arno van Meulen, goedenavond. Gio. Ja, we gaan doorpraten over uh, het vertrek van Louis van Gaal op het eind van het seizoen. Uh, dat hele verhaal uh, van zijn vertrek als bondscoach. Hè? Blijft dat nou het pijnlijkste hoofdstuk uit zijn trainersloopbaan? Uh, ja, dat denk ik wel. Omdat hij zich daar uh, toen heel veel van, uh, van voorstelde. En we toch eigenlijk ook wel een gouden generatie hadden. Uh, dus eigenlijk leek, uh, leken alle bouwstenen aanwezig om uh, succes te maken. En dat is hem niet gelukt. En hij heeft tot nu toe, maar daar komen we vast nog wel op... geen kans gehad op revanche uh, met de Nationaal Team... En dat is wel degelijk uh, wel een, een, een, een door de achterdeur de buiten situatie geweest voor hem. Uh, dus ik heb ook altijd wel het idee gehad dat hem dat heel erg dwars zit. Omdat na hem natuurlijk andere bo bondscoaches wel succes hebben gehad. Uh, nou ja, ook voor hem. Hedik is natuurlijk zeer succesvol geweest. Voor mij. Ik doe dat nu uh, fantastisch. Maar ook Marco van Basten. Zij is eigenlijk de, de enige van de afgelopen pakweg misschien wel bijna twintig jaar. Die niet succesvol was. Ja. Dus dat is zo. En nog even dat oppakken wat jij net zegt over uh, die nationale ploeg. Hij heeft ook altijd gezegd, van voor, een, voor een nationale ploeg ben ik altijd nog wel te por. Hè? Ja, omdat het natuurlijk fysiek ook een heel andere inspanning is dan, dan het uh, leiden van een topclub. Ik heb ook het idee, als je hem nu hoort... We hebben wel contact even met hem gehad over zijn, zijn vertrek. Uh, hoe hij reageert, uh, waarin hij zegt van nou, het is het beste voor, voor beide. Uh, ik ben niet zwaar teleurgesteld. Ik heb het idee dat hij bijna ook wel naar het einde uh, verlangde. De, het is heel intensief geweest, uh, Bayern. Uh, echt een topclub waar je 24 uur per dag, 7 dagen per week aan het werk bent. Uh, hij is 59 jaar van Gaal. Ik denk dat het ook wel mee gaat tellen. Dus ik denk ook dat hij zelf wel aanvoelt dat het prima geweest is... na twee seizoenen Bayern om, uh, om te vertrekken. Los even van de resultaten van de afgelopen weken die natuurlijk uh, heel slecht zijn. En ja, bondscoachschap is soms bijna een duur betaalde vakantiebaan... als je het een beetje uh, link uh, inpikt. En uh, nou, oké, okay, misschien kan het hem nog lukken om voor het EK een, een land te krijgen... maar hij is nog meer geïnteresseerd in een wereldkampioenschap. Dan heeft hij wel nog wat langere tijd... En hij heeft natuurlijk nog steeds in veel landen een uitstekende naam. En hij heeft natuurlijk geweldige kwaliteiten als trainer, dus wie weet. Nog even over dat vertrek bij Bayern München. De geschiedenis lijkt zich een beetje te herhalen voor hem, want uh, min of meer hetzelfde overkwam hem ook bij AZ. Hij werd kampioen, het jaar daarna ging het mis, ging het dramatisch. Ja, dat is eigenlijk de grootste catastrofe, omdat hij het zelf vindt dat hij altijd een trainer is die spelers beter maakt. Opbouwt. Ja, ja als je spelers beter zou maken, mag je ervan uitgaan dat je in je tweede jaar beter bent dan in je eerste jaar. Bij AZ uh, ging dat niet zo, hè? het tweede jaar ging, uh, ging slecht, daarna werd hij natuurlijk wel nog landskampioen. Uh, en hier zie je het eigenlijk ook. Uh, afgelopen jaar ging het ook wel op en neer. Laten we dat niet vergeten. Voor de winterstop ging het allemaal niet super. Robben kwam erbij. Toen ging het fantastisch. Toen ging Bayern echt heel goed voetbal spelen. Dus de tweede helft van het seizoen was ongelooflijk succesvol. Nou, dat niveau heeft dit Bayern uh, bijna niet meer gehaald. Heel incidenteel. En hij heeft de spelers dit jaar ook zeker niet beter kunnen maken. Maar hij heeft gewoon aanwijsbare fouten gemaakt als voetbaltrainer. Ik denk zijn grootste fout is toch uh, dat hij er niet voor heeft kunnen zorgen... dat Mark van Bommel gebleven is bij Bayern München was de kapitein van het team. Populair, wat Margriet al zei je. Ja, populair, maar gewoon ook een persoonlijkheid binnen de selectie. En, en hij heeft hem, wat verreden dan ook... heeft hij hem veel te makkelijk laten lopen. Het verhaal was, ach, ik kan hem geen basisplaats meer beloven. Hij wil graag weg, wij werken daaraan mee. Ik wil daaraan meewerken. Allemaal flauwekul. Halfwege een seizoen laat je je aanvoerder niet gaan. En zeker niet een ervaren speler als Van Bommel. Dat hij had die ook nog zo goed kunnen gebruiken. De tweede helft van het seizoen zie je ook in de wedstrijden... de afgelopen weken, ondanks dat Gustavo de nieuw aangekochte middenvelder wel talentvol is. En dat mag je best in de categorie blunders noemen. Of dat nou te overtuigd is van je eigen kwaliteiten... en te weinig respect hebben voor de kwaliteit van een speler. Nou, dat breekt hem echt enorm op. En je ziet gewoon dat die spelersgroep ook behoorlijk aan het dwalen is. Ook spelers zoals Swijnstijk, die juist aan de hand van Van Bommel het heel goed deden. Dus is het niet zo verbazingwekkend dat hij op dit moment sneuvelt? Nee, dat is niet verbazingwekkend. Het was natuurlijk de afgelopen dagen alleen maar de vraag... wanneer die zou sneuvelen, of dat tussentijd zou gebeuren... of inderdaad het einde van het seizoen. En daarbij heeft hij dan wel het geluk... dat ze natuurlijk bij Inter uit een uitstekende wedstrijd hebben gespeeld... in de Champions League, over twee weken, over een week de return. En ja, men heeft toch wel het vertrouwen dat Bayern met Van Gaal... die heus tot de laatste dag scherp zal zijn als werknemer van zijn club, daar kun je van op aan... dat hij er alles aan doet met die spelers om de volgende ronde te halen. En dan ben je bij de laatste acht. Wat belangrijk is natuurlijk, wat gaan die spelers doen? Er waren al veel ontevreden spelers bij Bayern. Een close international in Duitsland op, op handen gedragen... die uh, al uh, maanden eigenlijk nauwelijks meer Ja, hoe gaan die zich roeren in de wetenschap... dat de man die daar hun nu in de weg zit... het einde van het jaar, het einde van het seizoen, vertrekt? En wie weet natuurlijk eerder. Als de resultaten de komende week inderdaad, wat begint ook zijn tegenvallen. Maar vooral als hij zich niet plaatst bij die laatste acht. Wat doet de club dan? Dan is het nog maar een hele kleine stap om te zeggen: van nou hij zou aan het einde van het seizoen vertrekken. Maar het is verstandig om dat nu al per onmiddellijke ingang te doen. Maar al met al is het verstandig om het op te lossen zoals we het nu hebben opgelost. Met nog eventjes die buffer, met die termijn. Ja, wel. Omdat uh, er inderdaad geen goed alternatief is. Uh, ze laten zich niet opjagen. Anders dan hadden ze Gerland, de man uit de eigen club, moeten nemen. Of Andries Jonker, twee assistenten waarvan ik me niet kan voorstellen dat dat nou de ideale mensen zijn om de club echt te gaan leiden in moeilijke tijden en de andere alternatieven zoals Heinkes zijn inderdaad niet uh, niet voorradig uh, dus Van Gaal en Van Gaal uh, zal absoluut nooit willen laten zien zal zich in dat opzicht getergd voelen en zal zeker zijn team goed coachen in de wedstrijd tegen Inter. Het is het beste wat ze nu kunnen doen maar het is geen garantie voor uh, succes en het zou me ook weer niet verbazen als dit natuurlijk betekent dat over een week of twee het alsnog snel klaar is. Hij gaat aan het einde van het seizoen dus weg. Uh, kunnen we concluderen dan wat je net al min of meer aangaf dat hij dan Hooguit nog als bondscoach ergens zal terugkomen? Dat, dat lijkt mij vrijwel zeker. Uh, ik kan me niet voorstellen dat hij weer in zo'n avontuur gaat stappen... met die leeftijd in acht genomen. En hij heeft een geweldig leven als hij wil. Hij heeft een prachtig huis in Portugal bij de golfbaan. Hij golft graag, hij houdt van goede glazen wijn. Het mooie van leven. Van ja. het mooie leven. Dus ik zou bijna zeggen, Ala Hiddink, uh, pak dat op... En, en neem er dan nog een land bij. En ik, daar zal hij zelf zeker na deze twee jaar, tropenjaren in München... ook wel van overtuigd zijn. Arno van Meulen, bedankt. Termijnen over de kapstok gegooid, maar hij mag zijn hoed ophouden. You can leave your head on Joe Cocker. Gisteren lieten de sprinters zich nog in de luren leggen. Vandaag eindigde de tweede rit van Parijs-Nice in een onvervalste massasprint. Greg Henderson van Team Sky won en Thomas de Gent van Vakant Soleil behield de gele leiderstrui. Joris van den Berg, dat klinkt heel simpel. Was het dat ook? Ja, eigenlijk wel. Het was een uh, etappe net als gisteren. Een paar koplopers en het duurde... Niet zo heel lang voordat ze werden teruggepakt. Dat viel mij wel op. Gisteren werden ze op 40 kilometer van de finish ingerekend. Vandaag op 30. En ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat een paar ploegen oorlog willen stichten. Ook al op het vlakke in deze parijs nice de, de wind staat daarvoor gunstig. En dan komen met name die Spanjaarden van Movistar naar voren. De ploeg van Tondo. En eh, met die sterke man Garcia Costa voorop. En die willen het spel dan zo hard spelen... dat ze de boel op een lint trekken zodat het peloton breekt. Dat lukte wel. Maar het leverde geen schade op. Want de meeste renners konden weer aansluiten... En het werd inderdaad een, een, een massasprint. Nou, ik heb ze in tijden niet zo mooi gezien. Breed over de weg. Het werd aardig opgezet voor Matthew Goss. Maar hij kwam zijn, de man voor hem, Rasmussen. Een Deense sprintaantrekker is dat voor die ploeg. Die kwam iets te vroeg op kop. En Goss kwam daardoor een beetje in de problemen. En werd op zijn nummer gezet door Greg Henderson. En die won. Henderson geen verkeerde winnaar natuurlijk. Wel iemand die al wat etappes gewonnen heeft. In de grote ronden onder andere, de Vuelta. Ja, eentje. En wat ik nou met name leuk vind... is dat dit weer zo'n stunt is van die uh, ploeg Team Sky. In uh, Kuurne deden ze dat ook. Toen schoven ze Chris Sutton naar voren. Ook een sprinter van de tweede rij. Ook niet echt een jonkie. Henderson is 33. Nieuw-Zeelander. Maar die wordt op zo'n dag als vandaag dan naar voren geschoven. Het is niet een, echt een sterk sprintveld dat aanwezig is in Parijs-Nies. En dan grijpt de jongens een kans. En uh, Goss tweede. En een steeds beter wordende Rus, of derde. Maar het was vooral een dag voor de valpartijen. Ja, want we zagen veel toppers uh, vandaag. Uh, die we eigenlijk verwachten in de komende etappes, in de klassementsetappes. Uh, maar we zagen ze nu vooral van achteren. Ja, één voor één ging eens. Het was heel gek. Eerst ging Leipheimer op een beetje een lullige manier. Ik denk dat die het hardst gevallen is. Want die zat de rest van de etappe achterin. Een beetje blauwe plekken, denk ik. Een beetje gekneusd. Ja, toen was het echt weer zo'n Frank Sleck moment. Ook toch een outsider hier voor een top 5 plaats. Maar zeker straks voor de Ardennen. Die viel nog knulliger. En daarna, dat was heel potsierlijk om te zien komt hij bij de ploegleiderswagen, dat is dus een beetje in de berm zit hij dan... en dan gaat hij bijna weer onderuit. Dan moet hij een rare manoeuvre maken om weer terug te komen op het asfalt... en daardoor gaat hij ook maar weer net langs een ploegleiderswagen van een ander team. Het was al met al weer een typische Frank sleck actie Ook hij was niet echt gewond. En dan uh, Heinrich Hauser natuurlijk, een van de betere sprinters. En die is vorig jaar toch twee keer heel hard gevallen. En die ging ook onderuit, maar die belandde in de greppel... En dat is meestal een plek waar je wel vrij ongeschonden... weer uit de voorschijn komt. Houser heeft ook gewoon, me, uh, gewoon meegesprint. En de gele trui, die Thomas de Gent van Vakantse Vlij, bleef die schadevrij? Die bleef schadevrij. Die werd een groot deel van de etappe keurig begeleid door zijn ploeggenoten. Maar in de slotfase, toen Movistar de Boel dus echt... Uh, hard tegen hard aan het spelen was... toen zag ik dat de Gent een beetje geïsoleerd kwam te zitten. Hij reed in zijn eentje naar voren. Zijn ploeggenoten waren er eigenlijk niet meer. En ik kreeg het idee dat dat een, toch een te kleine tekortkoming was... van Vakantse Vlij. Maar je kunt ook stellen ja, was de Gent, want het is natuurlijk geen kopman, daar niet aan het werk voor. Misschien sprinter VU en of kopman Carrara, dat weet je niet. In elk geval vond ik hem heel sterk en hij zette nog een heel leuke uitroepteken. Want anderhalve kilometer voor de finish, toen de sprint werd voorbereid... toen spoot hij gewoon weg uit het peloton. Het was een onbezonnen actie, het was natuurlijk kansloos. Maar het was wel heel leuk om te zien. En onderweg sprinte hij ook nog een keertje naar een seconde toe waarmee hij aangeeft dat hij toch wel zin heeft... om nog zeker één à twee dagen die trui aan te houden. Over de sprinters gesproken. Je had het net over Romain VU van Van Cors Soleil. Die kwam er niet echt aan te pas. Nee, die zat wel in de top 10. Die is 60 geworden, VU. Het is een sprinter die geen treintje nodig heeft. Een beetje een vrijbuiter. En ja, het is een jongen die wel zo'n etappe zou kunnen winnen. Maar dan heeft hij net een gelukje nodig of een beetje een gek moment. En dit was een sprint breed over de weg... En dan moet je wel van heel goede huizen komen. Wil je als outsider kunnen winnen? Rabobank heeft geen sprinter meegenomen hè? naar Parijs niet. Theo Bos, die rijdt daar niet? Nee, Bos rijdt daar niet. Die gaat naar Tireno. Ja, daar gaat hij heen. En Rabobank mikt hier volledig op Luis Leon Sanchez. Een Spanjaard die gespecialiseerd is in deze koers. Twee jaar geleden wonder je hem ook. Aankoop, die is nieuw bij de ploeg. En Sanchez, ja, dat was ook nog even schrikken, want het was kantje boord. 2850 meter voor de streep kreeg hij een lekker band. En het reglement zegt dat op 3 kilometer voor de finish, wat dat soort pechgevallen betreft, de klok stopt. Dus dat was wel in de veilige marge. Maar het zal maar drie, 400 meter eerder gebeuren. Dan verliest hij zo 2-3 minuten. Dus Sanchez doet gewoon nog mee in het klassement. Uiteraard, zoals alle klassementsrijders. Wat krijgen we morgen voor etappe? Ja, dat wordt interessant. In de slotfase zit een klim van tweede categorie. Daarna is het nog wel 10 kilometer dalen naar de finish. Nou, zeg je dalen, dan zeg je Sanchez. En beide Sanchezen... Uit Spanje dus, zijn aanwezig specialisten op dat gebied. Luis Leon van Rabobank die kan dat goed. Hard naar beneden rijden, zonder bang te zijn voor de risico's. Maar de absolute specialist is natuurlijk Samuel Sanchez van Euskaltel, de Olympisch kampioen. En die kan het als geen andere. Maar het is wel zo dat als je dit voorspelt... er vaak toch sprake is van een kopgroep van een man of zeven... met daarbij waarschijnlijk Thomas Veukler. Want die vind ik heel attent rijden in deze Parijs-Nies tot nu toe. Die kans bestaat ook hoor dat er morgen een groepje vijf, zes minuten pakt... met jongens daarbij die geen kans maken op de eindzege. In elk geval een heel interessante etappe. Morgen dus in Parijs-Nies. Joris, bedankt. Graag gedaan. Sport kort. Voormalig Rabobank-renner Dennis Menshoff kan toch meedoen aan een grote ronde dit jaar. Zijn Geox-ploeg heeft een wildcard gekregen voor de ronde van Italië in mei. Eerder kreeg Geox dat niet voor de ronde van Frankrijk. Verder gingen de wildcards in de Giro... naar het Britse Farnese Vinineri en drie Italiaanse ploegen. Rabobank en Vacan Soleil waren op grond van hun pro-team status... al zeker van deelname. En Michaela Krajicek heeft een aardige sprong op de wereldranglijst gemaakt. De tennister die afgelopen week in Kuala Lumpur... de halve finale haalde... klom van de 150ste naar de 128ste plaats. Ze staat nog 18 plaatsen... achter de beste Nederlandse op de ranglijst... Aranska Rus. En de het toernooi in het Mexicaanse Monterrey is gewonnen door de Russin Anastasia Pavluchenkova. Ze won in de finale in drie sets van de Servische Anna Jankovic. Stemmigliedje voor het slapen gaan, maar blijf vooral nog even wakker... want we gaan gewoon door tot 11 uur met langs de lijn. Dat was Neil Diamond met Don't Forget Me. FC Groningen verloor de laatste drie wedstrijden met grote cijfers. Meer dan duidelijke doelcijfers. Drie voor en 13 tegen. Bovendien vielen twee nederlagen te noteren in de Euroborg... en dat was ooit de ongenaakbare vesten van FC Groningen. Wat is er mis met de club die voor de winterstop nog op de derde plaats prijkte... en stilletjes droomde van een landstitel? Rob Fleur peilde de stemming. De algemene directeur zegt welkom in het crisiscentrum. Is het zo erg als Nijland? Nee hoor, helemaal niet. Maar uh, ik moet daar wel wat om lachen. Hè. Vanmorgen bij het openslaan van uh, de krant hier in de regio. Uh, op de voorpagina uh, crisis FC Groningen. Op de voorpagina. Dus uh, uh, alle andere overen, vermeldingswaardige zaken in de wereld. Dat is allemaal verschoven naar pagina 2 en 3. En dit was de voorpagina. Zegt heel veel over de status van onze club, toch? Maar, daar klopt niks van. Nou, kijk, we hebben gisteravond niet de Polonaise gelopen. Dat is hartstikke helder. En uh, als je drie wedstrijden op rij verliest, dat, uh, dat, dat, dat, dat past, niet bij, uh, past niet bij FC Groningen. Het waren ook dikke nederlagen, daar moet je ook hartstikke eerlijk in zijn. En, uh, drie goals voor, 13 tegen. Ja, precies. Dus dat, uh, eigenlijk heb je daarmee het hele verhaal verteld. Dus maar, maar Natuurlijk maak je je zorgen, maar dat zou ook, zou ook heel raar zijn als dat niet het geval is. Hè. Dat, dat doet ook wat met onze supporters. Dus uh, vervelend zonder meer. Maar crisis, ja, daar stellen we echt heel andere dingen bij voor. Zoals in 2008 bijvoorbeeld, de beurscrisis. Vind je niet? Um, maar wat doe je eraan als algemeen directeur als je dit overkomt? Want we kijken nu prachtig in de Groene Kathedraal. Hier werd nooit verloren, maar nu al twee keer op rij. Ja, we, nou ja, maar goed, dan kun je ook eens een keer op wachten dat dat een keer gebeurt. Hè. Het zijn goede tijden, minder goede tijden. Wat doe je dan als directeur? Uh, en dat klinkt, dat is ook weer zo crisis eenmatig. Maar uh, inderdaad wel uh, achter elkaar gaan staan en de, en de kop erbij houden, vasthouden aan onze lijn. En uh, we hebben vanmorgen nog eventjes weer, dat doen we trouwens altijd. Hè, met trainers, technisch management zitten we dan eventjes bij elkaar. En we evalueren de zaak en ja, we gaan gewoon verder. Wat, wat moet je anders? Zijn die gesprekken nu anders? Eh, nou ja, als je eh, zo vaak verloren hebt, dan is eh, de stemming op maandag is, is, is, is uiteraard wat anders. En daarna dat je met 1-4 bij Heerenveen wint of 7-1 thuis van Willem 2 eh, wint. Eh, Natuurlijk is, is de stemming dan eventjes wat anders. Maar, maar één ding, het vertrouwen naar elkaar toe, veran, verandert daarin totaal niets. Absoluut niets. Komt er dan extra druk te staan op de West van vrijdagavond uit tegen FC Utrecht? Ja, het is ook logisch, naarmate je, he, als je een aantal wedstrijden hebt verloren, dat uh, de eerste de beste wedstrijden die je dan speelt, dat daar meer uh, druk op zit. Natuurlijk is dat, uh, is, dat, uh, is dat zo, want het is natuurlijk hartstikke helder. We hebben een geweldige competitiestart gehad en uh, weliswaar aan het begin van het seizoen uh, geformuleerd uh, willen eindigen met de eerste zeven. Nou, we liggen wat dat betreft op koers, dus staan vijf dus. Maar uh, natuurlijk wil je nu proberen te gaan voor meer en uh, zo schitterend zijn als dat de vierde plek uh, zou kunnen zijn ja, dan moet je wel een wedstrijd gaan winnen, zo duidelijk is het ook. Wat denk je Pieter Huisteren als je krijgt te horen van... je bent de eerste die in een jaar tijd een uitwedstrijd van Heracles heeft verloren. Hoe voelt dat? Nou, ik moet eerlijk zeggen, daar ben ik helemaal niet mee bezig. Ik, ik, ik ben bezig met mijn eigen ploeg. Dat, dat is het enige wat ik kan beïnvloeden. En die ploeg begon gisteren heel erg goed tegen Herikwes. Heel goed voetbal laten zien. Maar die ploeg die geeft het ook weer weg. Eigenlijk in twee, drie minuten tijd. En ja, Dat is op dit moment een ploeg die niet overloopt van vertrouwen. En dus zullen we ook met deze ploeg weer terug moeten gaan om dat vertrouwen weer te herstellen? Het is verklaarbaar. De Euroborg was een onneembare vesten. Je verliest twee wedstrijden hier. Je verliest met Feyenoord. Doelcijfers 3-13. Terwijl eigenlijk, ja, voor de winterstop hadden we het over misschien wel het kampioenschap. Het is een aparte sport, hè, voetbal. Je ziet ook hoe dicht dingen bij elkaar liggen. Dat is soms pakt dat negatief uit, maar ja, je weet... Hoe, doordat het zo dicht bij elkaar ligt, kan het ook zo weer omgedraaid zijn. Nou, en daar zijn we nu mee bezig. En daar moeten we nu al onze energie op leggen. Om in de eerstvolgende wedstrijd, uh, wat dat betreft, weer gewoon goed voor de dag te komen. Is het verklaarbaar, die, die terugval? Want volgens mij had niemand daar rekening mee gehouden. Je kan een keer verliezen, maar niet dit. Nee, natuurlijk hou je daar niet rekening mee. Zeker niet op het moment dat het heel goed gaat uh, met zo'n ploeg. En, uh, het, is, uh, het gebeurt wel. En uh, we hebben er wel mee te dealen, we zullen het wel weer om moeten draaien. Wat kan je dan doen als coach? Nou, wat wij denken dat eraan moet gebeuren, is heel gericht trainen. Heel, heel veel praten met spelers. Maar ook heel duidelijk afspraken die we gemaakt hebben. Weer, eens opnieuw, aan het, weer opnieuw doornemen. En die heel goed bewaken. En ja, dat is volgens ons de manier waarop wij weer terug in onze vorm moeten komen. Is het door het Lak tussen aanhalingstekens een succes, gemakzucht in de ploeg geslopen? Nou, niet bewust denk ik. Uh, die spelers zijn allemaal van goede wil. We hebben natuurlijk hier en daar toch wat blessures ook gekregen. Uh, we hebben wat jongens die het nu even wat moeilijk hebben. Maar, maar het grote verschil is vooral dat we als team nu even wat meer steken laten vallen dan voor de winterstop. Dus uh, ja, daar zullen wij in moeten herstellen en daar zullen we beter in weer moeten worden. We weten, we weten wel dat we het goed kunnen. Dat hebben we laten zien. Dus dat is op zich goed om dat nog steeds in het achterhoofd te hebben. En dat moeten we ombuigen nu. Is er één medicijn waarmee je de boer voor vrijdagavond Utrecht uit... weer uh, op de rit krijgt? Nou, het beste medicijn is om op vrijdagavond de Utrecht uit te winnen. He, dat is het allerbeste medicijn. En uh, daar zullen we deze week hard aan werken. En uh, daar is het op gericht. Jij bent uh, bij AIS gewerkt. Komt daar het woord vandaan van er is een klein crisisje... Nou ja, ik vind wel, we hebben, dat heb ik ook gezegd, we hebben ambitie met deze club. En uh, dan mag je ook best dingen wel eens benoemen en ook eens wat, wat, wat, wat scherp benoemen. En crisis komt dan wel heel scherp over. Maar het is, uh, crisis is wel vaak even een heel goed moment om je te bezinnen met elkaar. Uh, heel duidelijk weer uh, alle regels, alle afspraken uh, door te nemen. En nou, van daaruit dan weer beter uit voort voorschijn te komen. En dat was de crisis bij FC Groningen nu in het heden. Dan gaan we terug naar 1996, naar de Spelen van Atlanta. Daar maakte de Holland 8 naam met het veroveren van Olympisch goud. Die prestatie willen de roeiers van nu volgend jaar bij de Spelen van Londen-Evenaren. Kosten nog moeite worden daarvoor gespaard. Om de paar weken reist de Oranje-equipe voor een trainingskamp naar Spanje. En onlangs werd de Italiaan Antonio Mauro Giovanni als hoofdcoach aangesteld. Dit jaar kan de 8 op het WK en het Sloveense bled zich al verzekeren van een startbewijs voor Londen 2012. Verslaggever Ragnar Niemeyer over de stand van zaken van de acht. Nico, rings op slag. Hier zit u hem. Florijn daarachter. Dat zijn de mannen die bepalend zijn... Maar weten dat ze de steun krijgen achter De Nederland... op weg naar goud bij de Olympische Spelen van Atlanta in 96. De ultieme race in de koningsklasse van het roeien. En als het goed is ook volgend jaar in Londen het voorbeeld voor de huidige selectie. En die ploeg van nu is gestart met Nieuw Elan in 2011. Het jaar van het Olympisch kwalificatietoernooi in Slovenië. Een nieuwe hoofdcoach, de Italiaan Antonio Mauro Giovanni. En een nieuw krachtmens in de boot, Roel Braas, tot voor kort skiffeur. Nou, Het is voorlopig een, een stap, heb ik richting een boordroeien gemaakt. Met name op Oog van Londen. Want de Nederlandse Roeibond wil gewoon een, een zware man achter Londen sturen. En dan willen ze de beste uh, mogelijke ploeg daarheen hebben. En uh, daar wil ik ook graag aan deelnemen. Dus uh, daarom ben ik uh, overgestapt naar het boordroeien uit de skif. Maar jij droomde toch de laatste jaren van glorie in je eentje in een skif. Want zo heet dat. Um, ja, die droom heb je in ieder geval even overboord moeten zetten. Ja, dat klopt. Ik heb altijd gewoon heel graag willen skiffen. Alleen het is natuurlijk ook een kwestie van... Uh, het is, al wil je kwalificeren voor de Olympische Spelen in skiffen... dan moet je top 11 varen. Nou, ik denk dat dat wel tot de mogelijkheden behoort. Alleen dan zit ik wel aan die bovenkant van die top 11. En niet aan de onderkant. Dus de kans op een medaille... En hun finale, dat, wordt gewoon, dat is gewoon een hele geringe kans. Ja, en dan, dan vind ik het gewoon zonde om, om, uh, om de mannen achter uh, tot een sterkere ploeg te maken. En waarbij ik meer kans heb op, uh, op een medaille op de Olympische Spelen. Nu moet er dus die aanval gaan komen van Nederland. Kunnen ze het opbrengen? Hebben ze? Daadwerkelijk die kracht. Braas maakte een paar dagen geleden net als de rest van de ploeg... kennis met de nieuwe hoofdcoach Mauro Giovanni. Die werkte in eigen land en later in Australië. En is iemand die boegbeeld Dirk Simon er graag bij heeft. Zeker dit jaar. Ja, het is, het is een absoluut een belangrijk jaar. In mijn ogen zelfs belangrijker dan een Olympisch jaar. Omdat het kwalificeren altijd uh, wat, wat meer problemen oplevert. dan, uh, dan, dan uh, ja, Op de Olympische Spelen zijn, je, zijn er maar acht boten. En nu uh, waarschijnlijk... Uh, ik denk een 13 boot die allemaal naar de Olympische Spelen willen. En die strijden voor zeven tickets. Dus dat is, uh, dat is best moeilijk. En uh, het gaat uh, goed, er word, wordt hard getraind. Uh, er, is, uh, ja, dat, er zit echt wel uh, muziek in. Vorig jaar hadden we, ging het ook al goed, maar op het laatst uh, pas. En uh, het was nog net niet gelijk genoeg eigenlijk. En ik denk dat we nu gewoon een, eigenlijk precies verder gaan waar we gebleven waren. Een nieuwe hoofdcoach een Italiaan... Ja, stonden we daarop te wachten? Zaten jullie daarop te wachten, laat ik het zo zeggen? Ja, ik denk het wel. De groep is vrij groot. Ik hoop dat het groeit. Dus uh, we hebben zeker wel wat mensen nodig die uh, met kennis uh, de groep kunnen aanvullen. Dus uh, ik denk dat het heel veel zin heeft dat er iemand bij is. Wat wordt precies de, de taakverdeling tussen deze nieuwe coach en jullie eigen coach Dave McGowan? Nou, dat, dat, in principe is uh, Antonio is de, de hoofdcoach, de mannen. En, uh, en Dave die blijft dan uh, verantwoordelijk voor de acht. En in samenwerking met Antonio natuurlijk. Dus, uh, hij, hij staat dus duidelijk weer uh, een treedje hoger. Om uh, de technische directeur ook uh, enigszins te ontlasten, die, uh, die dan weer uh, daarboven staat. My first day was quite cold. <laughs> Coming from 30 degrees, 34 degrees. From Western Australia and in Amsterdam was quite 30 degrees of difference, so pretty cold, but it was good, it was good, it was good to come in at the training center here and uh, meet the coaches and uh, meet the people at the federation, uh, have a look a little bit, there. some crews on the water already and have a ride on the bike, so yeah, busy, but it was good, really good. Het was vooral koud, maar het is wel goed bevallen. Hij heeft kennis gemaakt met een hoop verschillende mensen. Natuurlijk ook de groeiers, maar de mensen ook buiten het water. We zien het hier: de 1500 meter. Nederland ligt. Ongeveer een kwart lengte voor. Door de komst van nieuwe sponsoren was de komst van de Italiaanse trainer mogelijk. Hij moet mede proberen het goud in de acht straks na 16 jaar weer naar Nederland te brengen. Dat is wel heel makkelijk gezegd, maar ik wil de Nederlandse bond graag helpen om het best mogelijke resultaat te boeken in Londen. Hopelijk is dat een gouden medaille en er is zeker kans. En ik ben hier om te proberen dat goud te pakken met de ploeg. Uh, I think there is a chance. Definitely I'm here to help the Dutch Federation to one to win the gold medal. Um, what will be your main job? Wat is uw belangrijkste werk? Oh, my main job is uh, to uh, uh, in, be in charge of the, the whole. Men's national team squad. Mijn belangrijkste taak is om leiding te geven aan de ploeg... en ik moet intensief samenwerken met de coaches die er nu al zijn... en met technisch directeur René Meinders. Maar ook Giovanni heeft zin in zijn nieuwe baan en ziet volop kansen voor de Nederlandse ploeg bij de Spelen van Londen... En hij benadrukt dat hij is gekomen om te helpen. En dat de andere coaches hem niet moeten zien als een indringer. Ik zou niet zien me of mijn gevoegd als een invasie Ik zou niet zien dat de helpen van verschillende mensen als een invasie had. Ik weet dat coaches een groot ego hebben. Maar ik weet ook dat coaches are smart en intelligent zijn om to, you know, to to, to Understand when it's an invasion and when it's not an invasion, but it's just support. Jaar, Het gaat een gouden plak voor Nederland worden, de eerste gouden plak voor Nederland. We hebben naartoe gewerkt. Ze hebben alles gegeven wat ze hadden. Ze hebben alles opzij gezet en wat een vreugde niveau. Over bridge of sides to rest. My eyes in shades of green Under dreaming spots To Ichiku Park, that's where I've been What did you do there? I got high What did you feel there? Where well, I cried With Why the tea is there? Tell you why It's all too beautiful It's all too beautiful It's all too beautiful, it's all too beautiful. I feel inclined to blow my mind, get happy, the ducks with a bun. They all come out to groove about, be nice and have fun and be so. What I'll do, what will really be, I'd like do? to go there now with you. You can miss out school, won't that be? Why go real? to learn the words of who? What do we do there? We'll get high, but when we touch there, we we'll touch the sky. But we'll why the tea is there. I'll tell you why, it's all too beautiful. Oh. It's all too beautiful It's all too beautiful It's all too beautiful I feel inclined to blow my mind And I'll beat the ducks with a the bum They all come out to groove about, butt My son's have fun in the sun Too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. Small faces waren dat met Ichiko Park. Dirk Kuyt maakte gisteren indruk met zijn hat-trick in de topper tussen Liverpool en Manchester United. U wist het misschien niet, maar het is één speler eerder gelukt om Edwin van der Sar drie keer te passeren in één wedstrijd. Daarvoor moeten we terug naar het jaar 1993. De visser. Tot zover. Vindt hij is het goed. En dat op het... Was er een presentje genoemd mag worden van Olfe. 7-3 is een cadeautje, het is wel zijn derde. Nou, duidelijk te horen, het zijn oude opnames. De naam was lastig te verstaan, daarom herhalen we hem nog maar even. Tony Alberda, goedenavond. Goedenavond. Welke wedstrijd was dit? Dat was Ajax tegen Sport of 1 Kijk eens aan. Ja, en het was een verrassing dat jij in die wedstrijd speelde, hè? Ja, ik had de hele tijd niet gevoetbald en uh, Fappen vond het wel een goed idee om mij op te stellen. Ja, waarom, waarom wilde die jou opstellen? Want ik dacht dat op dat moment uh, de vaste spits Erik Tammer was, hè? Ja, maar ik had die weken al goed getraind en zo was Fappen wel. Die beloonde dat dan wel met, uh, met een basisplaats. Dus dat was in dit geval ook zo. Ja, hij kreeg uiteindelijk uh, gelijk, want je scoorde drie keer. Ja. Kom, ik ga nog ja. eens even terug naar die wedstrijd. Uh, ik maakte de 1-1. Het uh, was, was op zich wel heel verrassend natuurlijk. Het was een, was een voorzet en die tikte ik binnen. Uh, en, uh, toen maakte ik de 7-2 en de 7-3. Ja, die waren niet zo belangrijk meer. Nee, maar toch, hè? Drie, keer, drie keer tegen Edwin van der Sar. Nou ja, goed, je hebt het uh, gehoord. Het, het is vrij uniek. Ja, ik heb het gehoord. Ja. Ja, het komt ook vrij vaak altijd weer terug in, uh, in, in, in, in de krant. En, uh, als ik een interview heb uh, in het verleden, dan, uh, ja, het heeft wel indruk gemaakt. Ja, heb jij die hat van Kuit afgelopen weekend gisteren zelfs uh, nog gezien? Ik heb ze gezien, ja. Ik, ja. Heb, ik maakte ze mooier. Het <laughs> <Dat> waren <laughs> intikkers, hè, deze? Ja, nou, die zijn ook heel belangrijk. Want als hij er niet had gestaan, behalve de eerste, dan, dan had hij niet geteld. Uh, dan had hij ze niet gemaakt. Maar uh, ja, was prima, toch? Ja, want uh, die doelpunten van Kuit, laten we gewoon heel eerlijk zijn... het waren allemaal gevolgen van geweldige acties van uh, Luis Suarez natuurlijk. Um, ja. Hoe ging dat bij jou? Had jij ook zo'n aangever? Daar heb ik geen flauw idee meer van. Daar ben ik heel eerlijk in. Nee, op een gegeven moment vervaagt zoiets. Nou, de derde goal was volgens mij wel de mooiste. Die schoot ik... Uh, kreeg ik een bal op een 16 meter en die schoot ik stijf in het kruis. Dus die was wel heel aardig. Ja. Zeg, nou was het een dikke nederlaag hè, tegen Ajax. Uh, maar ja, ik kan me voorstellen dat het voor jou toch gewoon een prachtige herinnering blijft. Ja, nee, maar dat is ook zo. Uh, ik heb daarna eigenlijk... Uh, kreeg ik een knieblessure, dus... Uh, ik was wel een aardig talent uh, op dat moment, maar uh, ja, ik heb door vier keer een kneelpraatje is het eigenlijk helemaal weggegaan. Ja, en Geen daardoor ben je uiteindelijk uit het betaald voetbal weggegaan. Wat doe je nu eigenlijk? Nee, ik voetbal nu uh, bij Harkemase Boys en uh, wij hebben met, uh, met mijn vriendin en haar ouders hebben we een bakkerij. Zeg, en de Harkemase Boys is toch ook een roemruchte club? Ja, zeker. Gebeurt ook elke dag wat. Maar speel dus... jij nog gewoon iedere week, of? Nee, nee, nee. Ik train gewoon en uh, af en toe dan val ik er even in. Ja, dat, dat is de afspraak. En vroeg opstaan, hè, normaal, met die bakkerij? Ja, nou, ik ben niet in de productie. Ik uh, rij op de bus en ik doe wat uh, op het kantoor. Dus ik uh, begin om zeven uur s ochtends. Die mooie herinneringen, Tony, die nemen ze hier nooit meer af? Nee, absoluut niet. Hartstikke mooi. Tony Alberda was dat. De speler van Heerenveen, die in de tijd dus drie keer scoorde... tegen Edwin van der Sar afgelopen weekend. dus voor het eerst weer eens een keer geëvenaagd door Dirk Kuit. Voetbal vandaag. De aanklager betaalt voetbal van de KNVB heeft AZ-speler Graziano Pelle... een schikkingsvoorstel van drie wedstrijden schorsing gedaan. De Italiaanse spits kreeg gisteren tegen Ajax rood. Hij is niet akkoord gegaan met de straf, waardoor de zaak naar de tuchtcommissie gaat. En de deen Jim Timling van NEC kreeg voor zijn rode kaart tegen ADO Den Haag... een voorstel van vier wedstrijden schorsing. En daar zijn club en speler wel mee akkoord gegaan. De aanklager is ook nog een onderzoek begonnen naar de actie van Erik Addo van Roda JC. De verdediger zou Ricky van Wolf van FC Utrecht een elleboogje hebben gegeven. De aanklager gaat nu bekijken of dat opzettelijk gebeurde. En Zenit Sint-Petersburg mist donderdag in de Europa League... wedstrijd tegen FC Twente ook Sergei Semak. Hij is een week of zes uitgeschakeld vanwege een breukje in zijn voet. Vorige week viel ook al aanvaller Vladimir Bistrof af... met een ernstige knieblessure. Donderdag ontmoeten Twente en Zenit elkaar in de grosvesten. De return is een week later. Goed Gullit is bezig met zijn eerste spelersaankoop... als trainer van Terek Grozny. De Nederlandse Marokkaan Mabarak Boussoufa van Anderlecht... is rond met Gullets club. Terek zou 10 miljoen voor de middenvelder hebben klaarliggen en Dan praten we over keiharde euro's. Maar volgens Anderlecht valt het allemaal nog te bezien. De clubs zijn nog niet rond... en er is nog geen bankgarantie voor de transfersom. De Tjecheense club wil de overgang voor donderdagnacht beklonken hebben... want dan sluit de transfermarkt van Rusland. Sevilla moet het een week of zes zonder Luis Fabiano doen. De Braziliaanse spits liep gisteren tegen Atletiek Bilbao een forse knieblessure op. En Sampdoria heeft trainer Domenico Di Carlo de laan uitgestuurd. De club uit Genua is na de nederlaag tegen Cesena naar de 14e plaats in de serie aangezakt. Alberto Cavacin is al tot zijn opvolger benoemd. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben op het toernooi om de Cyprus Cup de finale gehaald. Oranje werd zonder puntenverlies groepswinnaar door een 6-0-overwinning op Zwitserland. Kirsten van der Ven scoorde drie keer, Chantal de Ridder twee keer. Canada is woensdag in Nicosia de tegenstander in de finale. En er was er nog één wedstrijd in de Jupiler League. Telstar Cambuur eindigde in 3-0. Alle doelpunten kwamen van plat en er was een rode kaart voor Van der Laan van Cambuur. Morgen en woensdag is het weer Champions League voetbal. En de wedstrijd van morgen is de confrontatie tussen Barcelona en Arsenal. Arsenal won twee weken geleden thuis met 2-1 van de Catalaanse ploeg, die morgen in stadion Kamp Nou het eigen stadion, dus de zaken recht moet zetten. Johan Guter, goedenavond. ik zie jou. Hallo. Nou, jij doet morgenavond het uh, televisieverslag bij die wedstrijd. Uh, nou, komt het meest opvallende nieuws uit het kamp van Arsenal, hè? Want Robin van Persie is zomaar in één keer weer hersteld van zijn knieblessure.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 Maar ja, het is, een, het is een bandenprobleem en dat kan vrij snel herstellen. Het is geen spierprobleem, dan weet je dat het langer duurt. Nou kwamen deze twee clubs elkaar vorig jaar ook al tegen in de kwartfinales van de Champions League. Toen werd Arsenal door Barça uitgeschakeld. Uh, wat is de verwachting nu uh, na die overwinning in Londen? Bedoel Ik Gaan ze het redden? Nou ja, het wordt wel anders dan dat het vorige keer was. Want toen begon het op 2-2 na de eerste wedstrijd in Londen. Nu staat het 2-1 voor, Bar voor uh, Arsenal. En uh, Barcelona zal toch vooral bang zijn voor een uh, snel doelpunt van Arsenal. Omdat er dan wel heel veel druk op komt. Dan moeten ze minimaal twee keer scoren. Dan mag Arsenal niet eens meer scoren. En uh, bij Barcelona is het achterin natuurlijk toch ook wel een beetje brood. Door ontbreken van bijvoorbeeld uh, Piquet en uh, Puyol. Dus uh, ik vind het uh, wat dat betreft veel meer 50-50 dan, uh, dan een jaar geleden. Natuurlijk zegt iedereen: Barcelona is de grote favoriet. En dat is misschien ook wel zo, op basis van de kwaliteiten die ze voorin hebben. Maar uh, Arsenal is uh, allerminst kansloos. Ik, uh, ik geef ze een goede kans. Nou is Van Persie er weer bij uh, mogelijk. Uh, Fabregas is in principe weer speelklaar. Ik bedoel, dat is allemaal in het voordeel van Arsenal. Ja, zonder meer. Uh, Fabregas voor de eerste keer eigenlijk uh, in Camp Nou. Speler uit eigen jeugd op zijn 16e naar Arsenal gegaan. Was er vorige keer niet bij omdat hij toen een uh, beenbreuk opliep in die eerste wedstrijd uh, tegen Barcelona. Dat is een heel speciaal moment voor hem. en. Uh, hij is natuurlijk echt opgebrand om hier te laten zien wat hij kan. Op het veld waar hij ooit nog een keer houdt te spelen als speler van Barcelona. Maar eerst met Arsenal proberen Barcelona uit te schakelen. Zeg, bij Barcelona, daar kwam het nieuws uit de ziekenboek vooral van de trainer, Josep Guardiola. Ja, raar verhaal blijkt opeens een hernia te hebben. Hij uh, verblijft al bijna een week in een ziekenhuis uh, s'avonds en s'nachts. Wordt behandeld. Was nog wel eventjes op de persconferentie vandaag, uh, ook langs het trainingsveld. Maar uh, is er uh, behoorlijk slecht aan toe. Maar hij zal uh, naar verwachting morgen wel gewoon op de bank zitten. De trainer dus gewoon op de bank. En voor de rest, uh, iedereen fit bij Barcelona? Nou ja, achterin hebben ze dus wat probleem met die, uh, met die centrumverdedigers. Maar uh, het accent ligt natuurlijk toch op, uh, op de aanval. En uh, Messi, Pedro en Bia zijn er gewoon bij. Iniesta kan spelen... Kabi is erbij, dus wat dat betreft uh, geen problemen. Het is alleen even de vraag hoe gaan ze dat achterin oplossen? De verwachting is dat uh, Busquets, dus de meest controlerende middenvelder, zeg maar, uh, centraal achterin gaat spelen. En dat uh, Mascherano dan uh, op het middenveld komt. Maar dat kunnen ze eventueel nog anders oplossen. Door bijvoorbeeld uh, Milito naast Abidal te zetten en Busquets op zijn eigen positie. Ja, dus een beetje details in aanland de naar de wedstrijd van morgen uh, Om een uurtje of uh, 18 met de opstellingen en dan weten we meer. Jeroen Groeten vanuit Barcelona. Jeroen, bedankt. Oké. En dan hebben we nog een uh, uitslagje uit uh, Engeland. Blackpool tegen Chelsea eindigde daar in 1-3. En in Spanje speelde Deportivo La Coruña tegen Real Sociedad. La Coruña won met 2-1. Einde van deze uitzending van Langs de Lijn. Zo meteen kunt u gaan luisteren naar Met het Oog op Morgen. Gepresenteerd door Eva Jinek. Ik wens u nog een prettige avond. Morgen om 7 uur... Dichter Mijnder talma laat het orgel jammeren. Nooit meer een volle kerk, met daarin een koene bereider van het enorme monster dat keer op keer moet worden bedwongen. Luister naar Kunststof, morgen van 7 tot 8. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 De topwetenschapper die uw bedrijf stappen verder helpt... vindt u via academictransfer.com. Dit is Radio 1.